Van 48 molens draaien de wieken voorlopig niet omdat ze kunnen losschieten. Mogelijk zijn er bouten gescheurd en losgeraakt. De vereniging De Hollandse Molen zegt dat bij twee molens in Schiedam en Haastrecht dat al is gebeurd. Het dodental van de Amerikaanse bom op Afghanistan is opgelopen tot 94, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Eerder was sprake van 36 doden.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 Het is een heerlijk begin van uh, Zandvoort op zaterdag bij CFM. Met uh, deze single van de Doobly Burgers en de Long Train Running. Ja, het is zes over twee. Ze zit weer tegenover mij, Dolly Tempierik. Goedemiddag, Dolly. Hey, goedemiddag, Rob. En goedemiddag, oh. luisteraars. Wat ja, gezellig weer. We zijn er weer tussen twee en vijf uur. Jan zit nog steeds in Spanje. Maar uh, volgens mij is hij zijn koffers inmiddels aan het pakken. Oh, is dat zo? Ja. Ah, dus de week zit hij weer op zijn post. Morgen komt hij weer terug. Oh, kijk eens We hebben je gemist hoor, Albert-Jan. Zo is dat. Ja. Maar nog één dagje zonder Albert-Jan, maar met jou. Gezellig. Ja, toch? Ja. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Dolly? Oh jee, oh jee. Er is zo ontzettend veel. We hebben een mooi gedicht. Dier van de Week. We gaan even naar het weer kijken. Wat staat ons te wachten voor de paas?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 Dit een hit was van Climbing Fisher. You're the Rise to the Occasion uit de jaren 80. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.cfmzandvoort.nl En via onze website www.cfmzandvoort.nl blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. En luister live mee naar CFM Zandvoort. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar, is where I go.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 Het weekend van CFM begint altijd heel erg goed op de vrijdagmiddag. Tussen 3 en uur de Euro Breakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En ook dit was een hit uit onze eigen Europese hitlijst. Jordyn Ed Sheeran en Shape of You. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de eerste malen gaan wij vandaag live schakelen met Circuit, Park and Forge. Daar is Willem van deze, want het is feest op het Circuit. Het paasweekend, altijd een uh, mooi weekend Willem. Goedemiddag. Ja, goedemiddag vanaf uh, uh, circuit park. Scuit Zandvoort uh, tegenwoordig. De naam is veranderd in uh, circuit Zandvoort. Dus de park, uh, gaan we gaan het park achterwege laten. Ik en heb me ook altijd rot gezocht naar dat park. Ik kon het nergens vinden, dat parkje. Nee, nou, nee, ik wil het je wel een keer laten zien. <laughs> oh, dat klinkt spannend. Nee, maar, maar, maar goed. Die uh, uh, Zandvoort de paasreis is dit. Uh,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 Porsche, uh, ADCPR uh, waar al die afkortingen voor staan. Schiet me even uh, niet te binnen, maar het was een leuke race over uh, 12 ronden. Uiteindelijk gewonnen door uh, Edwin uh, van Wijngaarden met op de tweede plaats uh, Ruud Suikerbuik en derde eindigde uh, Gideon uh, Wijnschink. Het weekend uh, staat in het teken uh, vooral van de Dutch Car Challenge. Die heeft het uh, grootste startveld, uh, gevarieerd startveld ook in uh,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 Daarin uh, wordt wel uh, de chicane genomen die richting uh, Schijfak gaan. Want als uh, die grote trucks uh, het schijfwak uh, die kant op gaan en dat gaat met forse snelheid natuurlijk. Het maximum voor die trucks uh, is 80 160. Daar zijn ze op uh, beperkt. Uh, maar goed, als zo'n truck daar uh, hard aankomt en de remmen uh, doen we het niet helemaal goed, dan uh, tendert dat wel door. Vandaar dat daar uh, voor het Schijfak even de chicane uh, genomen wordt om het hele spul iets af te remmen. Oké, okay, nou dit weekend dus uh, de paasraces uh, op het circuit met uh, vier series uh, aan de start. Waaronder die uh, mooie truck uh, races waar je het net over had. En de club races van, uh, van de Porsche die zojuist geëindigd zijn. Maar de ja. hoofdmoed zoals uh, jij zegt uh, Willem is de supercar challenge. Ja, de supercar challenge. en uh, Ja, dat is toch wel een uh, flink startveld van... Uh... ...tegen de 30 uh, auto's aan... ...en dat uh, zorgt ook wel uh, voor geweld... ...en dan zien we zien daar prachtige auto's in... ...zoals de Marcos, uh, Mercedes... Uh, ...Porsche's, uh, BMW's... ...ja, ieder uh, automerk... Wat ...waar een beetje sportiviteit uitzalt... Uh, ...die kunnen we daar zien in dat uh, startveld. Zijn er dit weekend ook nog... Uh, ...Salfworters uh, die uh, aan de start verschijnen? Uh, nou...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 Zo, duidelijk uh, komt de Superscar Challenge uh, aan de start. Wij gaan jou weer spreken, zo rond en nabij uh, kwart voor drie. Is dat goed, uh, Willem? Dat is helemaal goed, erop. Oké. Okay. Uh, tot, tot zo dan. Tot... En luisteraars ook. Tot zo, Willem. Uh, Dankjewel. Uh, vanaf het park. Circuitpark... Nee, park niet meer. Nee, vanaf Sikri's het circuit Zandvoort. Zandvoort. <laughs> <laughs> de Paasraces ook uh, bij CFM live te volgen. En hier is Michael Jackson. Your word is mine. It Het wordt wel beweerd in het dorp in de wandelgangen, maar ja, het is in de niet waar hoor. Het is niet waar hoor mensen, hij is helemaal niet bij. Nee, ja, het valt best wel mee, hè? Het is een good. It was, a jolly good pen. Kan jij zingen voor me? Wat leuk. wat leuk. de Michael Jackson en Dead. Belevert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45.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 Try on all your nights like this. Right. Put some spice. En vooral dat stemmetje is zo leuk, hè. Oh, Yo, de, de ziel van Kelvin Harris en Slides een plaat uit de hitlijsten van dit moment. Ja, de supercar challenge staat inmiddels aan de start op het uh, circuit Zandvoort. Tijdens de paasreis zo dadelijk om kwart voor drie gaan we weer luidschakelen schakelen met Willem van Denzen. Maar eerst krijg je zo dadelijk om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen.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 De maxima komen uit op waarde tussen de 9 en de 11 graden. En in de nachten gaat het afkoelen naar waarde dicht bij het vriespunt. Met kans vorst aan de grond. Koud, hè? Ja, koud, daar hè? is die weer en, de koud. En je zou ja. maar vakantie hebben. Je zal maar vakantie hebben. Nou ja, dan moet je een dikke jas meenemen. Een hè? dikke jas, heel ja, goed. Ja, ja, ja. Maar dit was dus het weerbericht volgens uh, Rico Schroeder. Wil je het weer nalezen? Ga dan uh, naar www.ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. De weerpagina van onze eigen weerman, Lex van der Horen. Dat was het weer. Ja en eercy dan Curtis Blow and the breaks. Curtis Blow and I brakes. Break it up, break it up, break it up Coach Grill, but he forgot the cash and you paid the bill, the the he told you the story of his life, but he forgot the part about his wife, huh. Well.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 We uh, moeten horen hoe uh, Dolly... Uh, onze collega Willem van Dinsen op het circuit belt. Ja, nou, dan gaan we het zo dadelijk nog wel even over hebben. <laughs> hij is te leuk. <laughs> Je hoorde de single van Milo, onze zuidenbueer. Uh, dat was Howling uh, at the Moon. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dan gaan we inderdaad uh, weer schakelen naar Willem van Dinsen. Het vervolg van de paasraces, En volgens mij, volgens de agenda Willem... de Supercar Challenge. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Rob... Uh... Supermarkt challenge, uh, rijden race over uh, één uur, uh, dat zijn begonnen om uh, half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 Ja, Superkart, jongens. Inmiddels een uh, klein kwartier bezig uh, uh, in die race van uur. En we zien aan de leiding uh, zien we dat want uh, ze rijden een race over een uur. Uiteraard met verplichte uh, pitstop. Aan de leiding is het uh, equip van uh, Marcel uh, van der A. Op de tweede plaats is het uh, Rogier... Uh, Kraus en derde vinden we inmiddels terug. Ja, ja goed hond. Uh, die man reist al, uh, zolang ik uh, mijn ogen open heb, <lacht> uh, Corheuzer. En uh, ja, die is nog steeds uh, fantastisch. Ik denk dat hij al uh, 30, 40 jaar actief is op de circuits. Uh, dus ja, het is dus even. Uh,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 Oké, dat is heel mooi. Ja, die ga ik erop zetten op de telefoon. Helemaal goed. Dankjewel Willem voor dit moment. En uh, straks komen we in het volgende uur weer bij je terug. Willem van deze vanaf het circuit Park Zandvoort. De paasraces. Deze zaterdag en zondag. En hier is Doa I'm anyone That inside my head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 Dank wel, Dolly. Yep. Ja, zo wordt ook uh, de was droger, hè? Om het zo ja, te uh, zeggen. Ja, iets te droog. Zo wordt die wel heel erg droog. Mm. Gelukkig is dat uh, daar uh, goed afgelopen op de secretaris-Bosmanstraat. Gisteren, zo uh, rond het eten, moest de brandweer uitrukken. We're <laughs> only humans we're supposed to make mistakes Only humans But well, I survived all those long lonely days When it seems I did not have a friend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 die